Levi van Eck met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat de veiligheidsregio's nog eens 5600 noodopvangplekken regelen voor asielzoekers. Die plekken moeten bovenop de 5500 extra crisisopvangplekken komen die eerder werden gevraagd. De extra plekken zijn volgens het kabinet nodig omdat het nog steeds moeilijk is om statushouders een huis te geven en er nog altijd asielzoekers bij komen. De veiligheidsregio's willen juist dat het kabinet zo snel mogelijk met structurele oplossingen komt. Onder meer over het uitzetbeleid van vreemdelingen die niet in Nederland mogen blijven. De Australische zangeres en actrice Olivia Newton-John is overleden. Ze stierf vanmorgen in haar woning in Californië aan de gevolgen van kanker. Begin jaren 70 had Newton-John haar eerste hit... en in 1978 werd ze wereldberoemd door haar hoofdrol in de musicalfilm Grease... waarin ze speelde naast John Travolta. In 2019 werd ze door de Britse koningin Elisabeth geridderd... onder meer voor haar bijdrage aan kankeronderzoek. Olivia Newton-John was 73 jaar. De VS heeft opnieuw een militair en financieel steunpakket toegezegd aan Oekraïne... De Amerikaanse regering belooft een miljard dollar aan wapens en munitie te sturen. Het geld is onder meer bedoeld voor sociale voorzieningen, zoals ziekenhuizen en scholen. Ook moet het geld besteed worden aan het doorbetalen van ambtenaren salarissen en aan hulpgoederen voor burgers. Tandartsbedrijf Colosseum Dental, waar in Nederland 120 tandartspraktijken bij zijn aangesloten, heeft los geld betaald aan internetcriminelen... Vorige week werd het bedrijf gehackt, waarbij computerbestanden versleuteld werden. Patiënten konden niet geholpen worden omdat hun dossier door de aanval niet beschikbaar was. De tandartsen zeggen niet hoeveel geld ze hebben overgemaakt. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af naar 10 tot 15 graden. Landinwaarts kan er wat mist ontstaan. De komende dag is het zonnig en loopt de temperatuur snel op naar 23 tot 28 graden. En de komende dagen daarna wordt het tropisch warm. Dit was het NOS-journaal. Elke maandagavond. Play It Loud. Op ZFM, Stamford. Ja, welkom terug bij het tweede uur van Play It Loud. En fijn als je nog steeds luistert. Ik heb het komende uur nog veel muziek met het thema vermoeidheid, slapen en alles wat daarmee te maken heeft. Ik draaide natuurlijk Bon Jovi als uuropener met I'll Sleep When I'm Dead. Wat als vierde single verscheen van hun succesvolle vijfde studioalbum Keep the Faith uit uh, 1992. Het heeft als coole boodschap dat je moet leven nu je nog leeft. Want straks kun je eeuwig rusten, rusten als je dood bent. Geniet dus van het leven. En met de volgende band duiken we weer even het nachtleven in. Dus met dat leven komt het wel goed. De klein metal band Slaughter bracht in 1990 hun debuutalbum Stick It To You uit. Met daarop deze allereerste single Up All Night. Waar de tekst gaat over het actieve leven in de nacht en hoe de hoofdpersoon daarvan geniet. Slapen doet hij overdag wel, maar het liefst is hij 24-7 wakker. Het nummer werd geschreven door Mark Slaughter en Dana Strum. De muziekvideo werd geregisseerd door bekende filmregisseur Michael Bay... bekend van de blockbusters Pearl Harbor, The Rock, de Transformers filmseries... en Armageddon waarvan je eerder nog de soundtrack hoorde van Aerosmith. Enfin, dankzij hem kwam de video in de lijst van beste hair metal video's... door New York Times... Je hoort hem nu en hier op Play It Loud. Waiting a thousand years to see a Beastie Boys show. Can I get anybody a beer? Sure. Ah. Ladies and gentlemen, here to lay down some old, old, incredibly old school beats the Beastie Boys! They're busting mad rhymes with an 80% success rate. I believe that qualifies as ill, at least from a technical standpoint. Will you guys shut up? I'm trying to look cool. Well, the clock, clock. Drop. Drop. E on the beat. Mm, drop. beat. drop? How's it going? oh, oh. Enjoying the show? Ooh. Don't forget to pick up a t-shirt! Wow! An old-fashioned mosh pit! Come on, guys. Tonight, we're gonna party like it's 1999. Again. Hey, watch it. Uh, uh, hey, watch <laughs> it. These guys rock harder than ever. Oh my, it's a mirage. Telling you all it's a sabotage. Sabotage, sabotage. yeah. Peace, we out! <laughs> go kicking it, it, in. it live. De Beastie Boys met een grote hit No Sleep Till Brooklyn van het debuutalbum License to Will uit 1986. En waar het vorige week nog gedraaide Fight for Your Right ook op, de sta ook op staat. No Sleep Till Brooklyn werd voor de band de meest bekende hit en had als doel een heavy metal song te parodiëren. De titel was een parodie op een livealbum van Motorhead, No Sleep Till Hammersmith uit 1981. Om een geslaagde parodie te maken moest de band, dat van origine natuurlijk een hiphopgroep is, een vette gitaarriff hebben. En dit was gelukt dankzij de medewerking van slayer gitarist Gary King. Beide bands stonden destijds onder contract bij Def Jam Records, dat door producer Rick Rubin werd ge... Beheerd. Hij werkte ook samen met beide bands, dus nam King zijn gitaarriff op dat met opzet volledig uit de maat was. Ook was hij te zien in de videoclip van het nummer waarin hij een gorilla van het podium duwt. Van de volgende band heb ik nog nooit gehoord, maar dat is... Uh, dat het is opgericht door Dream Theater drummer Mike Portnoy na zijn vertrek daar in 2011 klinkt natuurlijk altijd interessant. Hij noemde de band Adrenaline Map en bestond verder nog uit de topmuzikanten Russell Allen, frontman van Symphony X, Fozzy en, uh, en stuk Mojo-gitarist Rich Ward, gitarist Mike Orlando en bassist Paul Dileo. Ze releaseden de gelijknamige EP met erop. Onder andere een koffer van Black Sabbath *Map Rules. En het nummer Hit The Wall die ik zo ga draaien. Het gaat over hoe gefrustreerd je kunt zijn over bepaalde aspecten in het leven. Zoals iemand die je tot het uiterste drijft. Zoals bijvoorbeeld jouw werkgever. Dit zorgt ervoor dat je geneigd bent jezelf met je hoofd tegen een muur aan te beuken. Oorspronkelijk werd de uitdrukking Hit The Wall in de jaren 70 voor het eerst gebruikt... om het punt te beschrijven van extreme vermoeidheid bij marathonlopers. Waarbij de energievoorraden van het lichaam volledig uitgeput zijn. De wal is in dit geval dus een barrière waar de atleet tegenaan loopt... en die overwonnen moet worden om de wedstrijd te voltooien.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 Adrenaline mob, dry dick. <sighs> Rob Valfords. Judas Priest met Helen Back... van het album Redeemer of Souls uit 2014. Rob Halford uh, zei, of vertelde tijdens een interview dat het nummer autobiografisch was. Hij zei: Je weet wel, aan het eind van de tour is het leer versleten en kan het de prullenbak in. Als we een tour hebben beëindigd, zijn wij ook lichamelijk en mentaal uitgeput. Maar dat betekent dat we het goed gedaan hebben, zei hij aansluitend. Ook het nummer Never Forget van datzelfde album is een soort van testament voor de fans die van onze. En ons hadden gesupport, voegde hij aan het interview toe. Uh, dat het Eindeloos Toeren zijn tol eist voor de muzikanten is natuurlijk overduidelijk. Ook nog hun manier om te verdienen, aangezien er tegenwoordig weinig wordt verdiend aan fysieke verkopen van hun albums. Uh, ook de band King Six schreef het nummer over het vele toeren als openingsact over ACDC in 1990 en 1991 voor hun Razor's Edge Tour. Voor de band was dit een droomkans, aangezien ze een paar jaar daarvoor waren opgericht. Het was ook een behoorlijke uitdaging voor ze... om uh, de ACDC-fans elke avond weer te enthousiasmeren en voor ze te winnen. Hoe goed ze ook speelden, hun optreden viel vervolgens in het niet... als de hoofdact opkwam en Thunderstruck begint te spelen. Uiteraard was de band behoorlijk dankbaar voor de kans... maar uitte zich dat in de tekst dat vol minder mooie herinneringen... van desbetreffende Tour stond. Hoe erg het de tol van de band had geëist. Ze waren blij dat het er eindelijk op zat. maandagavond play it loud op zfm sandford Hier hoorde de band van Cory Taylor, Stone Sour dus, met Dired, naar King's X en Lost in Germany. Het nummer gaat volgens Cory Taylor over het begraven van onze oude manieren. Hij probeert met dit lied duidelijk te maken wat de gevaren van een interne oorlog met jezelf hebben zijn. Volgens hem is een interne oorlog niet alleen kostbaar, maar ook uitputtend. Onze manieren hebben ons vooruit geholpen in het leven, maar in werkelijkheid heeft het ook ons verstikt. Het bevorderde een gebrek aan verlangen om ons te verbeteren. Zowel persoonlijk voor ons als mens, maar ook voor het eh, algehele menselijke, menselijke ras. Het nummer roept op tot een maatschappelijke beweging, waarin we bijvoorbeeld geen voedsel verspillen... terwijl er miljoenen wereldwijd honger lijden en het verschil tussen arm en rijk niet meer zo groot is. We vinden Tyrant op het album House of Gold and Bones Part 1 uit 2014. Dan heb ik nog een volledig blokje voor jullie en een uur afsluitend nummer voor het er alweer op zit voor vanavond. Het blokje bestaat uit twee lekkere gothic rock en metal songs van allereerst de band Evanescence. En een single, uh, succesvolle single Bring Me To Life van het debuutalbum Fallen dat in 2003 verscheen. Volgens de zangeres Emily schreef ze dit nummer over een speciale man in haar leven genaamd Josh Hartzler. Waarmee ze getrouwd is en in 2014 een kind mee kreeg. Ze schreef het lied toen ze hem voor het eerst ontmoette in een restaurant. Hij was toen een volstrekt onbekende voor haar, maar zij ook voor hem. Maar kreeg het voor elkaar haar leven voorgoed te veranderen. Emily had daarvoor namelijk een erg slechte relatie met iemand die haar misbruikt had... en zat daar geestelijk doorheen. Maar op de een of andere manier tijdens een etentje met haar... zag Josh dat ze niet gelukkig was. En zo bracht, ze deze, specia uh, zo bracht deze speciale man Amy back to life. Van Essen's grootste hit, Bring Me To Life, hoorde je het prachtige Vincent Nightwish... met het 7 minuut durende Scare Tale van het album Imaginarium uit 2011... met de zangeres Annette Olsen, die later weer vervangen werd door onze eigen Floor Jansen. Volgens toetsenist en tekstschrijver Thomas Holopainen gaat dit nummer over nachtmerries in de kindertijd. Hij omschreef het als de Nightwish-versie van de eerder gedraaide metallica Center Sandman... We sluiten alweer het programma af en vanavond komt de afsluiter van de band Night Ranger met het nummer When You Close Your Eyes. Wat de opvolger was van singer, single Sister Christian die we beide vinden op het album Midnight Madness uit 1983. De zangeres Jack Blades zat op een dag achter zijn piano in de opnamestudio's in Hollywood, improviseerde wat akkoorden en begon spontaan de tekst When you close your eyes, do you dream about me te zingen? En zo kwam het nummer tot stand. Samen met de band werkte hij de muziek uit, maar kwam met de tekst niet verder, doordat hij continu, continu was afgeleid. Dus vloog hij naar zijn ouders in Arizona, waar hij drie dagen bij het zwembad zat en daar de tekst af schreef, plus die van een paar andere liedjes. Ineens had hij het. Hij dacht aan zijn vroegere vriendin... waarmee hij uit elkaar was gegaan... en vroeg zich af of, hij nog, of zij nog terugdacht aan het verleden. Aan de dingen die ze samen mee hadden gemaakt. Maar ook aan zijn eigen verleden. Zijn eerste liefde, zijn eerste keer. Maar dan gaat iedereen zijn eigen weg in het leven. En dan vraag je je soms wel eens af... When you close your eyes, do you dream about me? Bedankt voor het luisteren. Droom fijn. En tot volgende week met een heel ander thema dan jullie van mij gewend zijn, zoals eerder gezegd. Benieuwd? Dan moet je zeker gaan luisteren. Mazzel, bedankt voor het luisteren. Again, Mr. Right. Wait a minute, who who is this? Night Ranger man. Night Ranger. Night Ranger?